Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. Een Nederlands meisje dat 18 jaar geleden werd ontvoerd is teruggevonden in Libië, meldt RTV Oost. Het meisje Isra uit Goor was drie jaar toen ze in 2004 werd gekidnapt door haar vader. Die vermoorde haar moeder en vluchtte met haar naar Libië, zijn geboorteland. De twee Nederlandse politiemensen spoorden haar op. Isra woont bij haar vader in Tripoli... en wil niets meer met Nederland te maken hebben. Gratis muziekfestival Parkpop in Den Haag gaat komende zomer niet door. De directeur zegt in het AD dat medeorganisator Mojo zich heeft teruggetrokken. Parkpop is een van de grootste muziekfestivals van Europa. Er zijn al jaren financiële problemen. Of Parkpop in een later stadium nog terugkomt, is niet bekend. Bij steekincidenten in het uitgaanscentrum van Eindhoven zijn vannacht drie mensen gewond geraakt. Twee liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie weet nog niet wat er aan de hand was. Het onderzoek is nog aan de gang. Er is inmiddels een verdachte aangehouden. In een woning in het Brabantse dorp Asten is vannacht een vrouw doodgestoken. Een man van 24 uit het naburige Deurne is aangehouden. Wat de relatie is tussen de twee en hoe oud de vrouw was... heeft de politie nog niet bekendgemaakt. Ook kan de politie nog niet zeggen over de aanleiding voor de steekpartij in Asten. Jozef Kittinger, de man die meer dan 50 jaar geleden het record had van s werelds hoogste parachutesprong, is overleden. Hij sprong in 1960 op ruim 31 kilometer hoogte naar beneden. Dat record werd pas in 2012 verbroken. Jozef Kittinger was 94 jaar.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 Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is kerst. Is. Met ZFM. Met men. nu, nu. Hoe leeft. Tweede geelste in de radiopang. Straks een stukje geschiedenis. Het is vandaag 10 december en de verjaardag. Wie zijn de verjaardag? Weer een mooie greep eruit. Maar eens even. De kerstgevoelens van John Bryant. Don't you wanna know? Felt your breath Brian, I don't know how oh, I gonna live without you. Zeker. Oh, het is in het radioprogramma. Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Zeker, we kijken even naar de geschiedenis. 10 december nee, 1896, sterfdag van Alfred Nobel. We hadden het, het eerst uur al over. Een van de eerste prijzen die uitgereikt was aan iemand die iets had gedaan voor de wereld is... Wilhelm Röntger, die heeft de röntgenstraal ontwikkeld. En uh, het grappige is, uh, als je even kijkt op internet, kom je dit tegenover Alfred Nobel. Goed grote Alfred Nobel, en nu? Hard gewerkt, schat hemeltje rijk geworden. Zodat nou iedereen alles en iedereen kan opblazen. Ik zou willen dat ik het dynamiet nooit had uitgevonden. Ik heb zo'n spijt. Nu wil ik het goed maken met de wereld. Ik laat mijn hele vermogen na aan de Alfred Nobel Stichting. Wat? De Nobelprijs. Jazeker. Familie was er misschien niet zo blij mee, maar al het geld wat hij verdiend had aan dynamiet, hè? Dat is wel bizar. Die gast heeft ook heel veel familieleden verloren aan het ontwikkelen van glycerine naar dynamiet. Zijn vermogen is explosief gegroeid. Ja, dat is zeker waar. En uiteindelijk hebben Hendrik Duynand, die stichter Rode Kruis, heeft de prijs gekregen. El Gore, Theodore Roosevelt, Desmond Tutu, Bob Vijf Dylan. Vijf jaar, hè? Ja. En, uh, Bob Dylan heeft hem ook gekregen. Hij was de eerste schrijver trouwens van zongteksten die hem kreeg. Dus nou, uh, het stimuleert gewoon iedereen om iets te doen voor de maatschappij. Heel mooi. Oh. Uh, Nobelprijs. Ik heb nog niet zo gedacht van, nou, ik ga nu de Nobelprijs printen. Wat zullen we gaan doen? Ja, wat zullen we gaan doen? Ah. Uh, oh, god. Dat uh, nou, nou, nou. ligt niet in mijn macht, denk ik. Nef, nee, nou, wat nee, ik nee, nee. Ja, wat heb ik? Um... Ja, nou, nou, je overvalt me. Ja, er was in 2021, ja? waren er uh, uh, uh, 66 granaten in de bos gevonden. Duizend Ik, Nee, niet duizend, maar wel heel veel. 66, ja? ik toch? Ja. Ja? <laughs> en uh, de, uh, uh, dat, de Explosieve Opruimingsdienst is daar toch even mee bezig geweest. En ze waren er toch wel uh, een beetje van uh, ondersteboven dat dat zo was. Dat, okay. dat ze dat zo vonden daar. Ja, dat kan me voorstellen. Zoveel. 86. Ja, nee, 66. Zes, oh, hier staat 86 trouwens. Oh, nou. Nou, daar heb ik een ander berichtje te lezen. Ja, nou ja. In uh, 2021. Op dezelfde dag? Op dezelfde dag? Ja, de eerste druk van de Engelse uitgave van Harry Potter en de Steen der Wijzen door J.K. Rowling geschreven natuurlijk. Was hij dan met de hand getypt of zo? Ik, ja, uh, ik vraag dat ik, me echt af heeft hij het of? In het restaurant heeft ze dat zitten typen de hele tijd. Ja. Twee kopjes koffie. Gaan we nog iets anders bestellen? Nee, ik, ik heb alleen mijn geld voor twee bakjes koffie. En dan zit ik lekker warm. Zo'n bal verhaal is dat ook gewoon. Hè? In het restaurant heeft ze het boek geschreven. Vertelden ze. Maar goed, uh, dat, dat, dat script voor het eerste boek is op veiling en is afgehamerd op, op 471.000 dollar. En dat was het eerste deel. En uh, het is uiteindelijk officieel uitgebracht in 1997. Toen kwam het voor het eerst op de markt. Oké, okay, ja. Dus, in 1665, we zitten toch nog een beetje in het verleden... Ja? is mede op initiatief van raadspensionaris Johan de Wit... en, en uh, luitenant-admiraal Michiel de Ruiter... Uh, komt een mariniers tot stand. Oh ja? Ja, dat vond ik toch wel heel bijzonder. En ik, maar ik moet nu met Michiel de Ruiter... moet ik altijd denken aan die man die uh, ja. tegenwoordig in de reclame zit. Zeker, die op, die, die, die op het dak zet van die, Hallo. Hallo. Is het een uh, soort ja. ja. Goed. Um, ja, in 16... Uh, 9, uh, nee, is, is, nee, in 1869... Vrouwenkiesrecht in Wyoming. En dat is voor elkaar... En toen heb ik zoiets van... Hey, Vrouwenkiesrecht, uh, hoe was dat eigenlijk in Nederland? Wanneer is het in Nederland ingevoerd? Nou, krijg je een hele lijst. Onder andere is het in Nederland in 1917... kregen ze passief kiesrecht in, 19, uh, nee, in 1919. Ja, actief. In 1917 mochten ze passief kiesrecht. En dan mochten ze, mochten ze gekozen worden, zeg maar, om in de regering plaats te nemen. Maar echt, als je zo kijkt, is het in 2015 pas in saudi arabië Is het pas. Uh van kracht geworden dat vrouwen konden stemmen en konden kiezen. Okay. Dus het is zo verdeeld. En nou ja, het is uh, bijzonder. Ik heb nog een bericht over hetzelfde, weer, weer 2021. Ja. Dat uh, Mepanzu Bamenga was een gemeenteraadslid uit, Uimuiden, of, sorry, uit Uimuiden, Eindhoven. en burgeractivist. En die heeft daar de jaarlijkse prijs van het College voor de Rechten van de Mens uh, gewonnen. Vanwege zijn strijd tegen etnisch profileren door de Koninklijke Marechaussee. Dus uh, dat, vind ik, dat vind ik ook wel interessant, Berik. Ik ga je zeker nog even over doorlezen. Zeker. Bij anders in 18, 1988: Amerikaanse astronomen ontdekken voor hey. eerst een planeet buiten het zonnestelsel waar wij in leven. En uh, uh, op 1 juli 2022 stond de teller van die exoplaneten al op 5108. Er zijn ongelooflijk veel planetenstelsels ontdekt... waar ook dus uh, allerlei uh, planeten om zonne heen draaien. Oeh, zit er zuurstof omheen? Ja, nou, uiteindelijk... Dat is uiteindelijk, de vraag. Ja, precies. En uiteindelijk hebben ze dus uh, in 2006, hebben ze, op 25 januari... hebben ze de planeet Olge 2005 BLG 390LB. Nou, een planeet gevonden die lijkt ijzelijk veel op onze planeet... Daar zou leven kunnen ontstaan, want het is zelf eenzelfde... Ontstaan? Dus ze zitten nog op de derde dag? Of ja, zo. dat weet ik niet helemaal. Maar He, goed. want je hebt die dagen in de Bijbel, hè? Van de eerste dag was er niets en toen werd het licht en donker. En serieus en... ga je de Bijbel erbij halen? Ja, nee. want daarin wordt de schepping van de aarde. Dus is, ik daarom zeg, zitten ze op de derde dag? Dus nou, dat weet ik niet. Maar goed, uiteindelijk is er wel deze planeet een klein beetje ver van ons verwijderd. 20.000 lichtjaren bij ons verwijderd. Oké. Okay. Dus ik denk niet dat ze er echt makkelijk op kunnen kijken. Maar ze hebben het uitgerekend dat dat planeetje toch wel redelijk veel op de aarde lijkt. En daar zou wel leven kunnen ontstaan. Of zou leven... Uh, nou, zijn al. Dus dat is leuk. Maar wat is het? 5100 exoplaneten. Zo. Die hebben, toch wel... nu hebben we nu gezien. Hè? Er zijn er natuurlijk veel meer. Ja. Dat moet wat zijn. Er Kom moet toch wel nou. een paar nullen achter zijn. Er moet toch ergens leven zijn. Kom op nou. Maar waar ziet het er dan dezelfde uit als, uh, als bij ons? Hè? Dat is dan de vraag. Nou ja, dit, het zou de zijn maar is er daar ook zo'n zootje van? Nou ja, het is de bedoeling dat ze verder zijn. Want dat betekent dus dat, dat wij ook verder kunnen. Dat je een planeet ja. in, in harmonie met je planeet kan leven. Dan, uh, maar ja, als dan daar, dan daar nog tegen. bijvoorbeeld dinosaurussen zijn en zo, dan ja. wil je daar oh, dan ja. heen. Ja, dat is dat de je vraag. daar een beetje in het Jura zit of zo, of, een van die, uh, eh, of dat je er in de ijstijd zit. Ja. Ja, goed. Dus, nou, uh, goed. dan neem je gewoon een tv mee met die uh, tekenfilms. En dan kan je kijken hoe je het allemaal op moet lossen. Zoiets zou zoiets moeten zijn eigenlijk. <laughs> goed, straks de verjaardag. Eerst maar eens even een lekker plaatje van de nieuwe cd van... Ja. Uh, ja, precies. <laughs> kijk op de lijst was was dit. was. Marks Munford van Mumford Son. zeker. Self-tired tot Better Angels. Sunrise on De stad had vanaf 1600 een belangrijk aandeel in het Nederlandse kolonialisme. Lekker pasloopje. en Sun is leuk, maar ik wil ook wel eens iets voor mezelf doen. Dan maak ik een CD die heet Self-Titled Better Angels. Ik ben even daar zelf onder dus schaart? Manfred Mund, uh, Manfred, uh, Marcus Manfred, jezus gast, lees, lees je teksten vandoor, dan komt het een stuk beter uit je bek vandaan. Nou, uh, oké, okay, even kijken. Zeker, wie is de jarig? Wij kijken er even naar. Oh, echt met verbazing heb ik dat zitten lezen. Het is natuurlijk helemaal ver voor mijn tijd, maar toch spreekt het op mijn verbeelding. Ik zou vandaag trouwens de jarig zijn geweest. Johanne Anne... Annie Bos En dat was de Nederlandse actrice in de theater- en filmwereld. En dan heb ik het over 1912, 1924. Hè. Dat is de zwijgende film. Waar je dus een scène zet, ziet. En dan krijg je een stukje tekst in beeld. En dan weer een scène ziet. stukje tekst in beeld. En dan moet je gewoon echt elke keer lezen. Want anders weet je niet waar het over gaat. Dit was de eerste echte filmdiva. En ze heeft ooit een film gespeeld in Major France 1916. En het publiek verkoos haar boven alle andere actrices die er in Nederland actief waren. Zij kon heel natuurlijk spelen. Niet overdreven expressie op de gezicht of zo. Heel natuurlijk. En uiteindelijk is ze ook naar Amerika geweest. En daar heeft ze ook nog haar uh, geluk, geluk beproefd. Maar de filmmaatschappij waarvoor ze zou gaan werken ging in een keer failliet. Dus daarna kwam oh. ze weer terug. En uiteindelijk heeft ze een hele mooie stap gemaakt. In 1926 is ze getrouwd met notaris Cornelis Loef. En toen is ze huisvrouw geworden. Kijk, zo wordt dat. Ja. <laughs> Kijk, terug naar haar echt hartstikke idee. En uiteindelijk is later... is zij nog wel geprezen door heel veel actrices in Nederland... door te zeggen van... zij is de eerste echte Nederlandse filmdief. Zij was groot. En zelfs in Amerika lukt het een beetje. En toen kwam ze uiteindelijk weer terug via Duitsland. Maar het is, het is goed om daarbij stil te staan. Mooi. Oké, okay, ja, vandaag is een van mijn favoriete acteurs. Uh, ja. Jarig. Ik maar zie hij het. leeft helaas niet meer. Hij is maar 54 geworden. Overal. Dus Michael Clark Duncan. En uh, dan denk je van... wie is dat dan? Maar hij... Ja. Hij was die uh, uh, John Coffey uit de Green Mile. die oh, ja. grote uh, zwarte man ja. die dan eigenlijk een beetje paranormaal was. En uh, die inderdaad uh, die muis heeft uh, behandeld die uh, dood was. Die weer tot leven kwam. Ja, en iedereen was... werd onsterfelijk die hem uh, aange uh, aangeraakt. Ja. Of, of, of hij had ja. mensen aangeraakt. Maar, maar ja. hij was oorspronkelijk was dus ook bodyguard. Hè? Hij is bodyguard geweest van Will Smith, van uh, Martin L Lawrence, Jamie Foxx. Oh. L.L. Cool. En, nou ja, en uh, omdat hij zo groot was, nou, toen uh, mocht hij dus vaker figureren. Maar hij bleek dus gewoon echt niet onverdienstelijk te kunnen spelen. Dus uh, hij, heeft, uh, ook, uh, hij is genomineerd voor een Oscar toen bij die film. Hij heeft het niet gehad, maar uh, hij heeft wel, uh, ja, hij heeft echt uh, veel gespeeld. En hij werd toen uh, uiteindelijk getroffen door een hartstilstand in de, toen hij uh, 54 was. En uh, hij was stabiel, maar ja, hij verleed alsnog... Uh, aan de gevolgen van de hartproblemen die hij had ge ge gemaakt door, door die hartstilstand. Ja ja, ja, ja. Mooie man. Jazeker. Echt een bijzonder man. Ook een bijzondere rol die hij heeft gespeeld. Zeker. In 1924, uh, hij is overleden in 2007. Ken Alberts. En dat is een Amerikaanse zanger. En dat komt uit de jazz scene. En dat is een bepaald soort open harmonische jazz sound. Ik moest het even luisteren. Het is echt heel bijzonder. Deze gast heeft muziek gemaakt. Van 1956 tot 1982 trad hij op met dit soort muziek. En dat is gewoon wel echt uh, grappige sound ook gewoon. We remember Die hele zoete klank gewoon. Met zo'n lekkere Dixieland trompetje erbij. Het lijkt een beetje Ken op een Albert. nummer dat gedraaid werd in de, in de Queen. Dat die Prinses Margaret dan uh, echt uh, helemaal verdrietig was en zo. En dat je echt zo, ook zo'n nummer. oké. Okay. Dus volgens mij is, is dat het. Ken Clark heet het. Dit is het ultieme kerstgevoel ook gewoon, ja. hè. Ken Alberts. Daar ging het over. Oké. Okay. Ja, goed. Ja, wie er nog meer vandaag jarig zijn. Uh, Leontine Ruiters is vandaag oh, jarig. Oh, ja. Hè? Dus uh, de ex van uh, Marco Bersato. En uh, ja, het gaat uh, nu, het begint ze wel op te krabbelen, wat ik zo begrijp. Want, is hij een geworden van Marco Borsato? Is dat ja, nou, hij heeft er echt al Betast! Ze hebben we drie kinderen! Ja, Doe even normaal. <laughs> oh, je bedoelt dat... Ja, hij heeft haar betast en nu ja. heeft ze drie kinderen. Ja. Ze had ik het helemaal niet gezien! <laughs> dat is een smeerlap. Oké, okay, ja. zo kan je echt alles gaan bekijken. Gewoon. Ja, hij heeft zeker aan de gezin, dus uh, ja. de drie kinderen. Jij hebt ook wat metoo'tjes bij je vrouw gedaan. Ik hey, uh, heb helemaal gelijk zeggen: Vandaag wordt ze 48 en ze staat bekend om deze plaats... Mac White. Ze is 48 woorden Amerikaanse drummer in de bekende White Stripes. Ze staat bekend om haar hele simpele unieke drumstijl. Ze is getrouwd uiteindelijk met Jack Gillis. En Jack Gillis is uh, Jack White geworden. Want die was zo onder de indruk van haar. Dat dacht je van, ik neem haar naam aan. In plaats van dat, dat zij mijn naam aanneemt. Dus nou, hij heeft die naam aan over... ja. ja, dat is gewoon heel modern. Een Mac White. En sinds 2011 is ze eigenlijk niet meer in de media terechtgekomen. En is ook gestopt met muziek maken. Of ze ook huisvrouw is geworden. Dat weet ik niet. Maar in ieder geval, uh, ze wordt nog steeds dus het wel... Het ja. is dus we hebben voor het bestemmeld aan toch wel een invloedrijke drumster in de, in de scene eigenlijk. Oké. Okay. Iconisch duo wordt het ook genoemd. Iconisch The duo. The White Stripes. Net als wij. Ja. In, 1947, ja. in 1947 zijn Chris en Gerard Koerts zijn geboren. En uh, ja, Chris is dit jaar overleden en uh, Gerard drie jaar geleden. Maar die waren allebei, waren ze, uh, zaten ze in uh, Earth and Fire. Ja. En ze hadden ook... Even een stukje. Ja. Oh, wat zag ze er nog lekker uit toen? Ja hè, ja? Die grote baard. Nee hoor, die Chris. Zijn nee, nee, broer. Ik heb, nee, ik heb het over de zangeres. Ja, er nog lekker uit. zeker. Zo, wat een raar haar had ze ah. trouwens ook. Nog dat maakt niet uit. We hadden het over uh, Chris Koerts. Chris en, uh, en, en Gerard. Ja. Het zat ook al de hele uh, iconische uiterlijk. Hè? We hadden het net over van dat hele lange blonde haar met zo'n grote baard. Met zo'n sikkie. Ja, niet dus, ja. uh, ja. ja, een ja. beetje supersist had je ook vroeger. Ja. Dat, dat waren allemaal van dat soort types allemaal. Ja, Sissi uh, Top, daar moet ze het ook een beetje aan denken. ja is het ook. Maar het maar ja. grappig wat, nou ja, ja zij hebben uiteindelijk het eerste nummertje uitbracht... ...was Seasons dat hoorde hij net, dat is geschreven door George Kooijman eigenlijk. Helemaal niet door hun, maar later hebben ze alle nummers van Earth of Fire hebben ze zelf geschreven. En natuurlijk is het dan het bekendste nummer natuurlijk, natuurlijk uh, The Weeknd. Want dat is het ook waar ze grootmensen gaan worden eigenlijk... Uh, uh, ja, dat deze. is ook een fijn nummer ja, Maar die uh, Ze zijn ook niet oud geworden Want die, nee. ko die koers nee. die overleed de, uh, oh, Vorige maand, 10 november Hij is dus nu een maand overleden En op 74 jaar geleefd En zijn broer in 2019 Dus die, uh, die uh, is maar 71 geworden Dus ja. Ja, je weet gewoon niet uh, hoe het allemaal uh, Je weet nooit hoe het loopt in het leven ja. Maar het was uh, fijne muziek Ik kan niet anders zeggen Goed, vandaag uh, zou hij jarig zijn geweest, maar hij is overleden op drie, uh, was 43, in 1972. Ik heb het over Dan Blokker. En Dan Blokker is bekend van dit. Met de rol Erik Hoes. Cart uh, ja. Rich in Benonza werd hij groot. Hij speelde er van 59, 59 tot 1959 1973. En uh, ja, uh, deze man overleed ook in 1973. Uh, hij heeft ook nog in deze serie gespeeld. Dat was in. Uh, Kijk hoor, ik heb op dit de knopje dit. Gunsmoke heeft hij ook niet gespeeld. Deze Dan Bo Bokker. En het maf is, toen hij overleed, is ook meteen Gunsmoke en Bonanza gestopt. Want hij was daar een hele belangrijke man in. Ja. Dus dat is toch wel triest eigenlijk. Ja. Maar, maar wat uh, geweldige uh, intro-muzieken zijn er. Ja, ze ook, lijken he? ook allemaal op elkaar. Ze hè? lijken wel op elkaar. Maar ja. we, die, we kunnen het zeker bij ons programma ook gebru gebruiken die halve, als we gaan beginnen. Ja, allemaal van die halve westen ja. filmbaren waar hij in speelde. Deze Dan Blokker. Plotseling uh, overleed hij uh, aan long embolie. Emboli long embolie. Yeah. Ja, ik heb nog eentje, nou die zou jij zeker wel weten. Want dat vond je vast wel het snoepje van de week vroeger. Oh. Susan Day. Nee. nee. Nee, vond je dat niet het snoepje van de week? Zij nee. is bekend geworden eigenlijk uh, van de Partridge Family vroeger. En, uh, maar zij heeft ook heel lang in LA Law gespeeld. Maar ze is 70 geworden vandaag. Zo. Dus, uh, maar, uh, is een oud fotootje dan dit, zeker? Ja, waarschijnlijk wel, maar een mooie dame. Jazeker. Ja, zeker. Dus, uh, nou goed, tot over de verjaardag. We hebben ja, weer een hele lijst voor u klaarstaan. En straks de jolande keuze natuurlijk. En uh, we hebben nog veel meer geinige dingen. Nieuwe cd van Race Light is uit. The best of. Maar dan is het ook wel leuk om het een beetje te promoten... met een nieuw stukje erop. En dit is Are You Entering The Human Heart? What's your name? Have I seen you before? Well, I'm glad you came. Are you here to get back into it? You gotta win more than you bet. Of course, I recognize you. You're not a face that I forget. Baby, did you think I was someone else? Or just another little fucked up kid half in love with himself? Sounds like trouble to me, but you are answering the. You give too much of your love away It could be better yet yeah. It could be alright It could be better yet yeah. Ja, bijzonder jaar dit. Race the Light bestaat 20 jaar. 2002 ontstaan, hè? Ja. Johnny Borrell, David Sylvian En natuurlijk ook niet te vergeten Andy Burrell die ook nog wel af en toe iets solo's maakt. En dit is het samen met één nieuw rukje daarop. You are entering the human world. Zeker. Voetbal leeft. Fijn dat u aanstaan. Uh, het is alweer tijd voor de Zandvoortse berichten. We kijken weer even wat hier allemaal speelt in Zandvoort. Zandvoortse berichten. En dat is best veel. De allerlaatste babbelwagen is in zicht. Ja, te, te de Sneak is een stem. Uh, maakt hij dat uh, bekend? Deze Marcel Meijer. Het is ooit opgezet in 1986 met doel de geschiedenis van Zandvoort in foto's weer te geven. En ze hebben er best wel veel werk aan. En uh, nou, op een gegeven moment dacht hij van, nou, misschien heb ik alles ook al een beetje verteld. Dus uh, samen met Ton en Kees en Rob. Hebben ze het altijd in elkaar gedraaid. En nu uh, hebben ze nog één... Nee, twee datums hebben ze nog gepland. 2 maart en 18 maart in 2023. Maar dan wordt die, de, de laatste babbelwagen uh, De 18e, nou, daar uh, kunnen geen kaarten meer voor gekocht worden. Nee, is allemaal al... Uh, dat is al over. 12e uh, dan ook? Uh, de 12e, dat is dan... Uh, uh, 12 maart. Ja, dat is in de kerk. In de protestantse kerk, voor oh, mij. Oh, daar wil je niet gezien worden. snap ik. Nee. Daar gaat niemand heen. Nee, wat nee, nee. grappig is... Ik had zo, ik zag dat... En ik denk, ik ga het artikel op uh, TV En toen heb ik hem... Uh, dat ik nou, ik stuurde even een mailtje. Ja. Maar ik dacht, nou, ja, dat is dan over. Maar uh, ik mocht er nog net bij op die 18e die in Hotel Faber. Dus dat vind ik wel helemaal Oh, leuk. grappig. Nee, dit keer was het themaatje, <coughs> uh, thema rondje Zandvoort. centrale uh, de straten die door de jaar heen van naam zijn veranderd. Oké, okay. grappig. Dat wist ik helemaal niet. Elke keer weer een andere naam, in ieder geval. Ja, ja, het is een leuk, het is een leuk uh, samenzijn van mensen. En uh, het leuke is ook: van, je betaalt 5 euro entre entree, maar je krijgt ja, twee wijntjes voor. Twee wijntjes voor? Ja, nou, dat is een kopie. Okay, Stop, we zitten hier lekker te praten. Ik weet niet wat je aan doet doen bent daar op het podium. We zijn lekker aan het babbelen hier. Mag gewoon. ik jouw wijntje? Ja. Dan heb ik wel een koffietje. Het is gewoon een luls moest bij elkaar te komen. Ja, een lekker En, en het babbel Dat is leuk. Nee, zonder gekheid. Sorry, leuk, Ton ja. en uh, uh, Rob en Kees. Nee, dat is een Echt? beetje lullig. Maar 37 jaar hebben ze toch volgehouden? En om hoeveel ja. tijd was dan de babbelwagen dan? Dat was wel één à twee keer per jaar. Oh, oké. Okay. Ik, nou ja, ik ben goed. toen uh, geweest en toen ging het over de reddingsbrigade en op oh, ja. zee en zo. Het was erg leuk, was dat. Nou, goed, het is blijkbaar dus, uh, grappig dat er gewoon van die gedreven mensen... elke keer een, een, een avondje in elkaar draaien met geschiedenis. Ja. Daar nou, wij ze aan de gek van. Maar is, uh, ja, je hebt ook genootschappen uit Zandvoort. Die doet het ook één keer per jaar. Dus, oké. Okay. Oh, dus, daar ben dus, ik oh, ben concurrent. Nu, nu, van, van de klink. Dus, uh, en daar is het 4 euro met drie wijntjes? Ik weet het. Nee, nee. nee, het is gratis. Maar je moet je drankjes zelf betalen. Nou ja, dat is eigenlijk hetzelfde effect. Juist. Dat wil je maar uh, waarom het Zandvoort nieuws? Sorry, ja. Vanaf uh, zondag, komende zondag, is de collectie kerststallen van Kees Roos te bewonderen in de Agaatkerk. Oh ja. ja. <coughs> hij heeft een ook. enorme verzamelwoede van kerststallen. Ja, stonden ze toen niet in het museum of zo? Ja, dat kan wel eens zijn. Ja. Ja. Momenteel heeft hij dus 350 kerststallen in zijn bezit. En die stallen komen overal vandaan. En sommige zijn echt kunstzinnige objecten. En uh, tot 11 januari zijn ze te bewonderen in de kerk. De kerk is open op de woensdagen en de zaterdagen van half twee tot half vier. En op de zondagen. Uh, kijk, en op de zondagen, als er gewoon een dienst is... dan is gewoon de kerk open. Maar het is wel bedoeld dat je de dienst niet verstoort natuurlijk. En 26 december is het ook van half twee tot uh, half... half twaalf tot half één. Hè? Huh? wat? Dus, uh, nou ja, ach, maakt niet uit. Uh, ga kijken, kijk yeah. op de site. Misschien kan je vinden dan wanneer uh, het er is. Zeker, goed. Sprookjeswandeling uh, door het centrum. En dat is 17 december volgende week van 4 uur tot kwart voor zeven. Ja. Er sprookjesfiguren op het Raadhuisplein en op de Kerkplein. Sneeuwwitje. En Hans en Peter heb je daar. En natuurlijk ook nog uh, Peter... Uh, of nee... Uh, Peter de Wolf? Ja, Peter, de, ja, nee, hier staat de, uh, de Wolf en de aangevreten schaap. Die, die loopt er rond en uh, oh. uh, kapitein met een de beperking. of is een hoek. Ja, ook oh, oh. De beperking. Zeker. En uh, op het Krentcafé zit ook nog de kerstman... En je kan lekker op zijn schoot zitten. Oh. En dan kan er een foto worden gemaakt. En, en ondertussen, er is ook een popvoorstelling. Ondertussen, huh? uh, hier en daar worden er kerstliedjes gezongen. En daar, daar, daar doe ik aan mee. Aha. In een, een dikke scoortje. Ja, dat dacht ik al. En onze Roy van Buringen, die deed voorheen ook mee. En die was dan Peter Pan. En dat is een hele strakke majoa. Oh. Dat vond hij wel lekker. <laughs> en dan zo'n roetje op. Dat was wel leuk, was dat? Ja, goed, de kaarten zijn 5 euro bij Bruno. En zelf komt er ook een kast op het plein. Dus mocht je denken: oh, Ik heb geen kaart, dan kan je daar nog een kaartje bemachtigen. Ja, en die worden en je chocolade. afgetekend, hè? Maar je kan gewoon sowieso, zonder kaartje kan je sowieso komen kijken. Nee, die mens, doen. Hè? Nee, Die moet wel even met je zeggen. Wat dan moet er dat geld toe binnenkomen om allerlei dingen te bekosten? Oh ja, ja, dat is waar. Er is natuurlijk ook nog een wolvenjacht. En uh, daar uh, mag een wapen mee worden gehaald. Ja, er worden een paar honden en wolven van gelaten. losgelaten. Hertenpak die er ook gewoon bij, dan hebben we dat ook gehad. En de muzikale wordt er ook nog uh, bij de Protestantse kerk iets gespeeld. Ja. En, oh ja, verkleed. Je moet verkleed komen, sorry. Dat moest ik even toevoegen. Word, uh, ik, ouders mogen ook verkleed. En ik zou niet als hert, als wolf gaan, dat is de tip. Ja? Goed. Ja, precies. Nou, dat was het wel zo'n beetje. Dat hè? was het wel uh... Ja, sorry, ik sla wel helemaal door. Goed, de tijd voor die landenkeuze. Wat had je, je had iets opgezocht. Nou, opgezocht. Dat... Ja, ik had, ik had uh, vandaag in de muziek. En toen was het dus uh, in. Uh... In twee. Uh, goed, yeah? ik moet het even terug opzoeken. Nou, maar Mini, even... Mini van Mountain McNeil. Oh, ja, zeg maar, die nee. waren toen uh, binnengekomen ja, in nou, Australië. Die uh, nee, gaan we niet helemaal draaien. Nee, nee was zeker, was echt niet, zeker niet. Dat zo'n plaatje in Amerika binnenkomt met echt zo'n knullig plaatje. Nou, hier goed, heb ik, eerst... Eerst... ik kan hem wel even laten horen hoor. Ja, ik, uh, ja even een klein heb stukje van aan boord. en Mountain McNeil. En dan jo, even uh, even Mini, Mini. Nou. Ik, uh, ik doe hem gewoon even op de helft. Want anders krijg je een lange. Antre, een entreesong gaan. Mini, mini, dat komt eruit. uit een. Ja. In... Serieus. You Ik krijg echt dit gevoel: du, du, du, du. de groetjes van Ruud. And nou, het komt misschien ook wel eens niet weten waar het over gaat, die plaat. Dat zou ook nog kunnen. Ja, het is gewoon dat zij heel, heel dun is. Dat hij zegt: Van zal ik uh, iets te eten voor je maken? Hij was gewoon een feeder. Nou, dat is niet gelukt dan als ik naar haar kijk. Nee, dat maar bij en... hem wel. Oké. Okay. Goed, straks onder andere, dan nog even die Jolande keuze. De echte, hè? Dit was gewoon even een grapje. Gewoon. Yeah. And nobody knows wanneer. Lloyd Karner...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 Say my last one, long game. I don't fuck your up. Say reveal nothing, guys. I used to run with a steady, still puffing. But what did they expect?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 Won't understand the pain that's in my head? And late at night I wonder maybe that's why Because I never wanna hear the same cry From a kid who doesn't fit in To so the world that he lives in A half-caste, just kidding Wear a mask, just kidding Move eyes, just whip him Niemand weet het. Nou, toch schokkende beelden uit Duitsland vandaan natuurlijk. Ja, bizar hè? In Berlijn, Duitse autoriteiten zagen er gevaarlijke rijksburgers... lang door de vingers, maar uiteindelijk... Uh, hebben ze nu gezegd, maar het was ook weer 52 mensen hebben ze opgepakt. En niet echt zomaar een stelletje gekken... maar ook wel mensen in het politieapparaat. Militairen. En ze waren zelfs ook aan het rondkijken geweest... waar ze casernes voor het nieuwe leger zouden kunnen, uh, kunnen gaan... Uh. Oh ja. ja. Ja, de staatsgreep gewoon. 52 mensen opgepakt. Was ook een of andere kasteelheer. Nou, een oude prins nog geld. was dat of zo? Ja, een of andere, Wat? oude prins was dat. Ja, een nou, oude prins. <laughs> ja, ook nog weer familie van Willem-Alexander... Ja, ja verder neef of zo. Weet ik, van oh. 18, nou goed, uiteindelijk, het maf is wel dat Bridget uh, Malzak, winkelman die zit al een tijdje uh, gewoon in de bondsdag. Die zit als onderdeel van de politiek. En die zit, heeft er ook iets mee te maken. En die wordt door heel veel mensen gewoon een beetje erbij gehouden eigenlijk. Er zijn niet heel veel mensen tegen haar. Maar die zit ook met één been zit ze wel in dat soort groeperingen. En deze mensen willen eigenlijk weer terug naar 1937 een doodstraf en zo, hè? Ja, en die hebben toch wel eh, bekende ideetjes... die wij al vroeger eh, hebben gezien. Zeg maar, eh, nou ja, voordat Hitler kwam... dat soort ideeën hebben zij gewoon. Oké. Okay. Nou, het is verontrustend. Eh, en je hebt al dat soort Amerikaanse films daarover... dat in één keer honderden mensen het Witte Huis gaan aanvallen. Ik weet niet of je die films al gezien hebt. Maar dat is echt <lacht> helemaal over de top. Dat je denkt, nou, wat een onzin. Maar zo'n gevoel krijg ik wel even bij deze staatsgreep in Duitsland. Ik denk ik van, echt waar? Het broeit dus wel iets... Gelukkig hebben ze dat. Rechts, op rechts He? is nog extreem rechts heeft nog wel voeten aan, aan de grond daar. Ja, maar het blijft natuurlijk zo dat je zit in, in zo'n val, in zo'n vuil op het internet. Ja. Dus dat je alleen nog maar ziet waar, waar, waar jij, uh, wat jij vindt. Maar goed, deze groeperingen schijnen al jaren te bestaan. al. Hè? Echt al jaren. Dus op zichzelf is het, uh, nou, dat blijft dat nog steeds te groeien. En wat je al zegt, als je dat ook via internet ook nog een beetje groot weet te maken met, met allerlei desinformatie. Ja. Dan kan je uiteindelijk wel een staatsgreep gaan plegen. Maar goed, ze waren het op de tijd bij, ze hebben 52 mensen opgepakt. En, 52 uh, dat mensen, denk ik altijd ja. wel van die mensen die die fantasie hebben. Van wij gaan het, het overnemen, wij gaan het veel beter doen. Dan denk ik van, dat wil ik dan nog wel eens zien, weet je wel. Ga op internet dan een, een soort spel spelen. En laat eens even zien hoe je dat dan zou aanpakken. He? Gewoon eens even gaan, even droog oefenen. En als jouw ideetje dan wel werkt, dan kunnen we dat gaan uitvoeren. Maar eerst even droog oefenen. Dat zou ik denk dan. Ja, we stellen veel te veel mensen tegen, hè? Dat soort dingen allemaal. Ja. Dat wel wat. Kidnapper? Uh, ja, er is een Kabouter Kidnapper. En die, uh... Even serieuze berichten? Ja, wil, wil je geen serieuze berichten? Wacht, nou nee, wel even. Ja, precies. Kabouter Kidnapper. Ja. Dus, uh, er is een kringloopwinkel in Ewijk. Ja. En daar zijn dus tientallen Kabouter spoorloos verdwenen. Want uh, er stonden er iets van 45 rondom een. Uh, in de kringloopwinkel. Blijkbaar gaan die altijd naar de kringloopwinkel toe. Yeah, yes. Het waren er zoveel. Ze denken, laten we gewoon nou buiten neerzetten. Yeah. Maar ja, op een gegeven moment uh, houdt het op. Hè? Want uh, ze, ze baten ervan dat er gewoon de helft van die kaboutertjes weg zijn. En uh, terug in de kringloopwinkel wordt dan net weer een nieuw mannetje... met puntmuts uh, uit een kartonnen doos getoverd. En die is ook klaar voor een plekje in het bos. Daar hopen dat er dan nog iets staat, zegt ze al zelf. Dus, uh, mocht, je, uh, mocht je nog een kaboutertje voor jouw vriend over hebben? Ja. Ze willen graag uh, zoveel mogelijk kaboutertjes hebben daar. Hmm. Nou, wat grappig. Ja. Kaboutertjes. Goed, is het is tijd voor je landenkeuze. Ja, de, vandag... maar als je Voordat je weet is het programma alweer weer voorbij. Dat moet je. Je hebt het ook vandaag. Vandaag is, uh, is het. Uh, hij is in 1967 overleden, auto's redding. Oh ja. Hij is met een vliegtuigongeluk. Of je, ook, zo. Of, opa, ja. Hij was niet degene die uiteindelijk zeg maar, door de politie werd neergeschoten. Dat was weer een andere donkere man. Die wordt werd aangezien. Die liep in zijn onderbroek op straat. Die werd aangezien als ook wel een van de rapist of zoiets. Maar dat was ook een grote fout. Maar we deze gaan, nou gaan is... het nog even helemaal goed bekijken, zo. En ja. We gaan gewoon we gaan het nummer even draaien. Waar hij natuurlijk heel beroemd mee is geworden, hè? Ja, yeah, on the dock of the Bay.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 So I'm just gonna sit on the dock of the bay Watching the tide roll away mm -hmm. I'm sitting on the dock of the bay Wasting time Look like nothing's gonna change Everything still remains the same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 Watching the tide. Oh, de wave. Oei, ik zit op een dakkerle grain. Wasten tijd. Oh, die lekker. De lekker was op. Ja, nog vitte. Nog vitte, fluit ik maar wat. Ja, hij zat in een vliegtuig, samen met, uh, de, met een paar leden van de barcase. En die kwam naar beneden. Zat uh, Buddy Hallie daar ook in? En Richie, ja, en Richie nee, is dat is een andere Nee, Nee, nee, nee. Dat niet. Sindsdien zijn ze met de auto gegaan, allemaal. Nee, ik weet het niet. Maar goed, het is een tragisch veranderd. Deze man, die ja, toch wel groot was en in één keer zo, bruit, op 42-jarige leeftijd uit het leven nou, vandaag, Ja. Terwijl hij nog een hele carrière voor zich had. Goed, dat was de landenkeuze deze week. En degene nee. die nog was blijven staan in de verjaardagen is, je moet het toch even noemen, is uh, Brian uh, Mokko. Uh, Brian Mokko is een Amerikaanse. Uh, gitarist en uh, zanger van de band Placebo. En Placebo uh, die is ontstaan in ja, 1994. Toen kwam je een oud schoolmaatje je tegen. Dacht, hey, hou je van gitaarmuziek? Ja, een zwaarig depressieve gitaarmuziek hou ik ervan. Toen hebben ze Placebo opgericht. En deze Morco uh, die staat bekend om zijn scherpe teksten. Vooral in het begincarrière uh, van Placebo schreef je uh, scherpe teksten. Zo, zo, luister even dit, dit stukje tekst bijvoorbeeld. You are one of God Waste of skin. tragic waste of skin. Daar had hij onder andere stukjes tekst over. En uh, bijvoorbeeld dit eend, dit stukje. We'll is een mooie plaat wat gaat over het, uh, uit het leven stappen. Bitter end, see you at the bitter end. Dat gaat over zelfdoding. En deze man, uh, Moloko maakt momenteel wel wat, wat uh, iets poppie muziek. Minder zwaar, mm. maar toch vind ik hem... Uh, ijzeren, Echt een bijzonder persoon uh, in de showbiz-wereld. In de, showbiz de gitaarbeentjes. Uh, ja zanger van Placebo. Vandaag, uh, hoe oud wordt hij eigenlijk? Ja, dat heb ik niet eens opgeschreven. Ik was zo bezig met al zijn andere dingen. Dat, uh, nee, hij schijnt biseksueel te zijn. Maar hij is wel getrouwd met Hella Berg. En hebben samen gewoon een zoon. Oh. Kijk, maakt het verder allemaal ja, niet dat uit. Dat kan toch, als je biseksueel bent. Nee. Zeker, maakt ook allemaal niet uit. Nee. Ja. Zeker, bijzondere fan Wat heb jij nog? Ja, er is... Uh... Je denkt altijd dat uh, hondenrassen dat die echt een eigen karakter hebben. Ja. He, van uh, de Golden Retriever is een goed zak. En uh, die kleine hondjes die zijn zenuwachtig. En van, van die kevertjes. En de beagle haalt zijn neus op voor commando's. Maar het schijnt dus helemaal niet zo te zijn. Er is een uh, dame die uh, zoekt, uh, onderzoekt de genetica van honden. En die heeft al in een studie gepubliceerd uh, Waarbij de eigenaren van 18.385 honden werden ondervraagd. En het blijkt dus gewoon dat uh, het ras van de honden... zegt helemaal niks over zijn gedrag. Dus slechts 9% van de variatie in gedrag is toe te schrijven... aan verschillen in ras. Maar de rest is echt puur vanwege zijn opvoeding. Dus En hoe snel een hond zich veilig of agressief opstelt... ten opzichte van mensen is ook echt een van de eigenschappen... die Hekman en de collega's onderzochten. Dus hebben ze al die honden natuurlijk helemaal gek gemaakt. Kijken of ze agressief werden misschien wel... Ja. Nou. Maar ja, en al hebben honden het imago van agressieve engels, zoals de pitbull of de dommermacht. Ja, ja, vroeg mag. Maar het effect van het ras is hierbij niet gevonden. Het zijn echt de levenservaringen van die hond... die invloed hebben over hoe snel het overgaat tot agressie. Dus eigenlijk iemand die zeg maar, een pitbull neemt... die, denkt, die vindt, vindt hem er agressief uitzien... door zijn opvoeding wordt hij nou uiteindelijk agressief. Ja, waarschijnlijk wel. Ja, dus een klein schattig hondje die... Ah, oh schattig, daar ga je veel anders mee om. Dan wordt het een schattig hondje. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, goed. Nou, dat geldt voor, geld voor mensen ook, hè? De, de meeste, uh, zeg maar, uh, serie-modernas en verkrachters en weet ik van wat, die hebben echt geen fijne jeugd gehad. Nee. En, uh, je kan het ze bijna niet kwalijk nemen, maar ja, ergens moet het gestopt worden. Ja. Dat is natuurlijk wel. Weer. Nou ja, goed, en uiteindelijk uh, zie, je het, zie je het vaak niet aan de buitenkant, ziet. Nee, nee, dat is het echt niet. Juist. Dat is wat anders met hond. Ja, ja. Nou ja je, je, je, ziet, je ziet wel hoe als ze een al plat zijn zie ze er ook algemeen uit en zo. Ja. En misschien dat ze daarom ook bij die doorbas al die oren afgeknipt hebben, waardoor het lijkt alsof ze plat zijn. Ah. En, dan, uh, en, en als jij zo benaderd wordt, alsof je agressief bent... dan heb je al gelijk al een kijkje op iemand, toch? Denk als iemand jou tonen. heel erg achterdochtig benadert... Ja. denk je van, nou wat, weet je wel, uh, kom, kom maar op. Zeker, kom maar op. Nou, goed. Straks met tien een goeiemorgen zandvoort, Daar zijn we nog niet, hoor. Hierin, aan een leuk plaatje. Er is er eentje van. hem weer even gegeten. Deze band komen uit Engeland vandaan Viola Beach, Swings and Water Waterlilies Feeling the lights, the breeze, the sunny shines en all you see is squint trying to look at me, but can I use your light? ...in Engeland 2013 opgericht. En in 2015 kregen ze steeds meer bekendheid. Ging ze uiteindelijk in Zweden gingen ze toeren... En ze hadden een auto gehuurd en ze reden er rond. En op 13 februari 2016 reed ze er rond... ...en uh, toen rees ze uh, bij een of andere plek op de A14... Uh, in Zweden en de openhaalbrug stond omhoog. Uh, op een of andere heeft de chauffeur dat niet gezien. De rest van de leden van de Vola Beach was aan het slapen... en ze zijn 24 meter de brug afgekletterd naar beneden. Oh en ze hebben daar nog een tijdje in het water gelegen. Uh, het schijnt dat een paar mensen nog wel overleefd hebben, de, of de, de val... maar uiteindelijk toch zijn overleden aan onderkoeling. Onderkoeling, ja. ja het is oh, ja, een heel ja. tragisch verhaal van deze viola Beach... en uiteindelijk twee dagen later... Toen zijn de twee platen die ze uit hebben gebracht. Grote hits geworden. En, nou ja, goed, het, is, uh, heel, het is heel veel bestilgestaan destijds in 2016. Met deze viola beats. Bizar. Jonge gast hoor. 27, 20, 19. Een begin van een carrière. ze reden door de weggerukt. slagbomen heen. Ja, waarschijnlijk de chauffeur heeft niet de slagbomen gezien. En er zijn ook knipperlichten geweest. Er zijn, ze hebben het nagespeeld. Het is bijna onmogelijk. Ze denken ook een zelfmoordactie. Dat werd ook uitgesloten. er ja, waren ja, ook verhaal over bekend. Dat ze dacht dat ze niet Dat de dus Alcoholtest zijn genomen, ook niet. Dus het is heel, heel vaag iets. Waardoor en in dus films gaat het altijd goed. Ja. Dus, uh, nou ja. ja. Er is hier een paar weken geleden in Haarlem ook een man... Uh, uh, bekneld geraakt tussen een brug of zo. Ja, ja, Ik heb het gelezen, ja. Dus, uh, nou ja, het is... Uh, de, de man uh, ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. Ik weet niet of hij er inmiddels uit is. Nee, hij ligt in coma, ja. Kan niet, hij is niet aanspreekbaar. Ja, ja. ja bizar verhaal. Maar er is uh, de, de, weer een heel ander verhaal. Ook wel een naar nou, verhaal. Nou, dit. is een vrouw die... Uh, je heeft haar oogballen laten tatoeëren. Okay. En nou heeft ze op social media haar ontevredenheid geuit over de nieuwste tatoeage. Yeah. Want de uh, tweede oog uh, dat, uh, dat is ernstig ontstoken. En ze staat misschien op het punt om blind te worden. En ze was uh, geïnspireerd door Amber Luke, een Australisch model, dat na nou haar oog drie weken lang niet kon zien. En uh, bij Pietersen, deze dame... ze dus, uh, lijkt het niet meer over te gaan... alleen maar erg te worden. En ze had in de weken nadat ze het tweede oog liet kleuren... last van uitgedroogde ogen. Ze ziet geen gezichtskenmerken meer van een afstandje. En aanvankelijk wilde ze slechts één oog laten tatoeëren. Dan kon ik nog goed zien met het andere oog. Maar ze heeft zich toch laten verleiden. En naast dat toe ze heeft ze ook nog een gespleten tong... en een enorm gat in haar oorlel. Ik denk, waarom? Wat bezielt je in godsnaam? Ja, waar wat, wat haal je dit vandaan? Je denkt echt van... Jeetje dombo. Wat ben je aan het doen, joh? Je bent zo bezig met je uiterlijk. Je, no, ik kan alles wel maken, maar je geef, ogen het is Het zo belangrijk. Het is echt... Uh... Ja, nou ja, goed. En waar, waar je heel veel plezier aan beleeft, is nu straks gewoon uitgezet. En ze heeft gewoon een heel leuk gezicht. Maar doe dan gewoon lens in of zo, weet je wel. Ja, welke foto bedoel je? Dat is een leuk gezicht, hè? Uh, links wel. Ja, links, ja, wel ja, sorry. een leuk gezicht. Ja, zeg Nee. Mooie nee. mond. Ja, zeker. Ook al. Altijd van die kreten op je gezicht weer. Zo leuk. Ja. Ja. Als zo schattig. En dat je dan ook op je kinderen in ieder geval een netje tatoeëert. Ik snap het niet hoor. Nee. En dan ook. Sommige mensen hebben ook nog een naam boven hun wenkbrauw. Ja. Een nummer heeft ze ook boven de wenkbrauw. Heel raar. Bijzonder. Nou ja, dit, we hebben het, uh, je hebt mensen die zich niet laten vaccineren. Die zijn niet helemaal in orde. Maar dit is uh, nog ja. een stapje verder. Nee, denk maar ik zelfs. Maar zelf. heeft in ieder geval heeft ze... Uh, uh, wel uh, kennis uh, gemaakt uh, met iedereen. En uh, ja, als ze blind is, ja, wat heb je eraan? Als je niet kan kijken, man, dat is toch verschrikkelijk? Nee, zij was zo bezig met uh, hoe je eruit kon zien dat ze dat nu regret... helemaal geen uh, plezier meer aan beleeft. Uh. Goed, een nou, van de kerstplaten die ik gevonden heb is dit: Do you it all? Every time you spend Christmas time in the arms of someone.